De luchtvaart was nog nooit zo veilig als in 2011, zegt Ascent, een Brits bureau voor luchtvaartstatistiek. Maar één op de anderhalf miljoen vluchten leidde tot een crash. Van de 2,8 miljard passagiers die werden vervoerd kwamen er bijna 500 om het leven bij een ongeluk, zegt Ascent. De veiligste gebieden zijn Australië, de VS en West-Europa. Het onveiligst zijn vluchten in Afrika, Latijns-Amerika en de landen van de voormalige Sovjet-Unie.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 En dan het weer. Vannacht wisselen bewolkt. Vooral in het noorden kans op stevige buien met zware windstoten. Temperatuur die daalt vannacht naar 5 graden. Morgen wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Het wordt dan ongeveer 9 graden. In de middag en avond weer veel wind. In het Waddengebied mogelijk stormachtig. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, langs de lijn aflevering 9885 op de dag dat FC Twente afscheid neemt van trainer Co Adriaanse. Wij hadden ons het begin van het jaar wel wat anders voorgesteld. Maar uh, het is niet anders. Uh, Twente heeft het contract van uh, Co-Adriaanse per direct ontbonden. Zometeen meer van voorzitter Münstermannen dan praat verslaggever Ragnar Niemeyer. ons bij over een hectische dag in Enschede. We kijken deze week vooruit naar de grote sportevenementen van 2012. Vanaag, vanavond veel aandacht voor het Europees kampioenschap voetbal. in Polen en Oekraïne. Voor Nederland is een trainingsveld echt van cruciaal belang. Het moet kwalitatief goed zijn. En het moet ook een sfeer uitstralen. Dat zegt de teammanager van Oranje, Hans-Jorrit Hij doet zometeen zijn verhaal. Dan ook de bondscoach Bert van Maarwijk, analyticus Jan van Houst, oud-toernooidirecteur Harry Been en oud-scheidsrechter Jaap Uilenberg... over dat aanstaande EK. Voor wielrenner Kenny van Hummel telt komende zomer maar één ding. Hij hoopt met zijn nieuwe ploeg van Kansolijn naar de Tour de France te gaan. En van Hummel wil dan alleen niet meer als de nummer laatst... van het algemeen klassement over de bergen gaan. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Die, uh, die tijd is... Uh...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 Fred Rutte, Steve McLaren en Michel Preudom... vertrokken de afgelopen jaren sneller dan FC Twente wilde. Daar hielden ze in Enschede behoorlijk wat geld aan over. Co-Adriaanse maakte een einde aan die mooie traditie. Na een half jaar is hij ontslagen... omdat de chemie ontbreekt met de spelers en met zijn assistenten. Voorzitter Joop Munsterman kwam er in de afgelopen tijd achter... dat Adriaanse niet goed bij de club past. Wat duidelijk is, uh, dat wij een inschattingsfout hebben gemaakt. En op technisch gebied is... Uh is eigenlijk, door welke oorzaak dan ook hoor... tussen beide partijen is nooit die gewenste synergie en die chemie ontstaan... Uh, waar wij eigenlijk op hebben gehoopt. En dat spijt ons zeer. Waar zat hem dat nou precies op vast? Wat, wat, wat is er dan als er geen chemie is? Waar zijn dan de meningsverschillen over? Ja, nou, ik, ik, ik, vind, ik vind, daar ga je nooit op in.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 Nou, wisten jullie toch dat je met het binnenhalen van co adriaanse een, een eigenzinnige man ja. binnenhaalt? Dat wisten ja. jullie toch? Ja, dat klopt. Dat wisten het. wij allemaal hier, denk ik. Ja. Ik heb ook gezegd dat wij vinden dat wij de inschattingsfout hebben gemaakt. Ik kan ook niet dieper gaan, toch? Ja, of, of u zou nog één stapje verder kunnen gaan... dat het vooral ook bij u ligt, omdat u misschien aan het begin van het seizoen... ook binnen de club wel al veel signalen kreeg weet wat je binnenhaalt met co -audience. Nou, daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Daar ben ik het volstrekt niet mee eens. We hebben hier een technisch hart. En uh, daar zit, is iedereen binnen FC Twente uh, vertegenwoordigd. En unaniem... Ik zeg het nog maar één keer. Unaniem vonden wij... En of dat nou Schreuder is... of Van Wonderen of Lok... of Van der Laan of Munsterman... unaniem vonden wij dat wij deze trainer moesten nemen. En nobody else... Dus de kritiek die... En wat worden... Ik lees ook nogal eens een keer dat ik persoonlijk de zaak heb... door. Ik, ben, ik heb vaak autoritair willen gehandeld in het verleden. Dat wil zeggen toen Rutte hier kwam. Toen McLaren hier kwam. En, uh, en ook in het geval van uh, Michel. Maar wij zijn als club gegroeid. En uh, daarin hebben wij, zoals Johan Cruijff dat noemt... En eigenlijk vervoer ik het om dat woord te herhalen... een technisch hart ingesteld. Uh, waarin een aantal mensen... Uh, uh, zeg maar uh, bepalen... het technisch beleid... en waarin Van der Laan en ik halen. Dat wil zeggen de zaken afronden. Ja, en dan conformeren we ons aan. blijft over... even voor alle duidelijkheid... dat ik gewoon eindverantwoordelijk ben. Dit is sowieso ook imago-schade voor FC Twente? Ik vind van wel. Iemand ontslaan is altijd imago-schade. Maar... zowel voor, voor A als B... Dat zei de voorzitter van fc Twente, Joop Munsterman tegen Martin Friesema. Maar andere verslaggever, Rachna Niemeijer, was ook de hele dag voor ons in Enschede. Rachna, goedenavond. Goedenavond. Ben je moe? Ja, ik ben moe, want ik ben <laughs> ook nog even op de receptie van FC Utrecht geweest. Uh, maar het is een mooi verhaal, want laat me even. Een ontslagen toptrainer, een mooie mysterieuze vrouw, roddel en achterklap. Kortom, we hebben genoeg om te bespreken. Laten we het rustig opbouwen. En FC Utrecht komt straks aan het einde ook nog een stuk voor. Um, er was een gebrek aan chemie. Dat is dan het zinnetje dat blijft hangen. Is dat niet een understatement? Um, als je bekijkt dat het sportief eigenlijk hartstikke goed gaat... je zou denken, zolang het sportief goed gaat, dan houden ze hem wel toch. Twente staat derde, uh, ze zijn door in de Europa League. Wat valt er te klagen? Weliswaar uitgeschakeld in de beker, maar goed, tegen ja, PSV ja, kan ja, dat, dat kan gebeuren. gebeuren. Ja, maar dan kom je toch wel bij de situatie. En dat zei Joop Munsterman ook, dat hebben we net niet gehoord. Uh, als je niet meer met elkaar door een deur kan... als je niet meer met elkaar kunt werken... als de emmer volledig is overgelopen... niet alleen bij de spelers, maar ook bij de technische staf, de medische staf dan moet je denk ik toch zo snel mogelijk afscheid van elkaar nemen. Maar want... heb jij daar dan iets van gemerkt wat dat dan precies moet zijn? Want bij Munsterman komen we niet veel verder dan uitspraken... dat het gewoon niet goed zit. Op zich is dat natuurlijk plausibel. En hij zegt bijvoorbeeld ook, elke grond voor verdere samenwerking ontbrak. Zijn daar word keihard. ik dan heel erg nieuwsgierig van. Het zijn keiharde woorden, daarom zeg ik ook het is een klein beetje rollen en achterklap, want er zijn uh, allerlei verhalen dan in omloop. Uh, bijvoorbeeld Co Adriaanse heeft de gekste dingen gedaan, citeer ik even, iemand die ik daar dan vanmiddag uh, gehoord heb. Maar wat ja, dat dan is? Ja, dat blijft een beetje in het midden. Je kunt de, de spelers van FC Twente dat niet verwijten, want die zullen niet uh, die trainer een ongelofelijke schop nageven, zijn wel kritisch. Uh, ja, dat mag je misschien ook uh, de assistenten die er nu zitten niet verwijten dat die nu eens een boekje open gaan doen. Het blijft een beetje hangen. Ik bedoel, iedereen wilde vanmiddag doorvragen, meer weten, dan komt Joop Munsterman, die het zo'n hele ernstige stem opzet in dit soort gevallen, met een, uh, ja, met hele moeilijke woorden, en dan gaat hij niet echt in op de details. Ik bedoel, wat weten we? Uh, zijn assistenten werden gepasseerd. Uh, dat verhaal is al wat langer bekend. Uh, die waren eigenlijk voor spek en bonen bezig. ze wilde af en toe heel aanvallend spelen tegen uh, Benfica in de vorm de Champions League, tegen PSV, de thuiswedstrijd... Uh, in de competitie met vijf spitsen. Nou ja, daarvan zeiden die assistenten... is dat nou wel zo verstandig? Die spelers zeiden, we voelen ons hier niet zo lekker bij. En dan luisterde hij dan En dan, dan naar. deed hij daar vervolgens niks mee. Nou ja, goed, het is ook bekend dat Alfred Schreuder daar zit. Wordt door iedereen gezien als een uh, zijn assistent, een van de... samen met Paalplat, samen met Jurie Mulder... als een, een brein, een, een, een tactisch brein. Ja, die, die was daar totaal niet blij mee. Maar eigenlijk en... hoor ik tot dusver nog niks nieuws... rondom de persoon komen. Adriaanse, want dat is ook een eigen gerij type. Je weet toch wat je in huis haalt, denk ik dan? Ja, en die ging daar blijkbaar toch op een manier door die club heen. Uh, ik zou het graag meer willen vertellen. Uh, ik denk dat heel weinig mensen dat echt weten. En ik denk ook dat het toch op een bepaalde manier... tussen aanhalingstekens knap is... hoe ze dat de afgelopen periode hebben gemanaged bij FC Twente. Want op PR-gebied dan. Want dat het niet goed zat... dat kwam de laatste weken natuurlijk wel steeds verder naar buiten. En daar hoorde je toe ook wel eens een keer wat van... zo off the record. Maar ja, dat het zo verpest was... dat echt die emmer overgelopen was... dat er nog nul samenwerking mogelijk was. Uh, ja, dat hebben ze toch aardig onder de pet weten te houden. Ja. En Adriaanse zelf gek genoeg, die uh, was toch ook nog wel bezig, hoorde ik vanmiddag van een collega die dan af en toe een snabbel met hem heeft. Het land intrekt om voor een aantrekkelijk bedrag waarschijnlijk een presentatie met Adriaanse ja. ergens in een voetbalkantine of een businessclub te doen. Hij was echt wel bezig met de periode daarna, want zij hadden bijvoorbeeld een afspraak staan st op de dag dat uh, de reis van Steauwe Boekarest in de Europa lieg. Uh, die reis, die eindigde de terugkeer. Waarmee je wil zeggen, hij wist het tot vandaag zelf ook niet. Nou ja, tot gisteravond in ieder geval niet ja. Toen heeft hij het gehoord. Maar hij was wel echt bezig met die toekomst. Want die afspraak voor die snobbel moest verplaatst worden. Dus zo zat ja. Adriaanse er nog in. Ja. We hebben de assistenttrainers vandaag de training geleid. Zij kwamen een half jaar geleden niet mee met Adriaanse. Ze zijn door de club aangesteld. Wat is hun rol nou geweest in dit ontslag? Nou ja... Wie goed luistert komt er eigenlijk uh, achter dat met de belangrijkste reden... dat hij is vertrokken is de ontbrekende samenwerking... die synergie, die, he, die samenwerking met zijn assistentcoaches. Het zat bij de spelers niet goed, maar die assistenten die hebben geklaagd... hebben hun mond opengedaan en hebben gezegd... zo kan het echt niet langer. Uh, die staan er heel sterk op bij FC Twente. Ik bedoel, Jori Mulder is een zoon van de club, dat geldt ook voor Boudewijn Paalplatz. Ja. Alfred Schreuder is weliswaar uh, geen zoon van Enschede... maar dat inmiddels wel geworden, uh, Oudspeler, noem maar op. En die zitten dieper in die club, die hebben meer medestanders... die hebben een bondje vergaard om zich heen. Ja, en dan komt de hoofdtrainer alleen te staan. En dan mag je misschien niet zeggen dat die assistenten... Adriaanse hebben buitengeduwd, uh, alleen. Maar ze hebben hem zeker, zeker niet binnengehaald. Ja, iets van Adriaanse vernomen vandaag. Nou ja, dan komen we bij het verhaal van die mooie mysterieuze vrouw. Uh, hij uh, zit ja. nog te praten, Munsterman zegt... Uh, de voerder, Peter... Uh, of uh, Richard Peters, uh, we, kwamen, we kwamen net even voorbij... hij is weg, hij is hier niet meer. Wij wachten daar met een clubje mensen in de hal. Vervolgens komt die mooie vrouw naar buiten. Iedereen denkt, nou, mooie vrouw. Uh, vervolgens uh, stapt die... <lacht> Ook een buiten, afleidingsmanoeuvre op Een afleidingsmanoeuvre dus, ja. buiten het bereik... Uh, of buiten het zicht van iedereen in de auto van Co-Adriaanse. Die auto wordt om het stadion heen gereden... en vervolgens stapt Co-Adriaanse daar in de auto... en is vervolgens uit het zicht van iedereen vertrokken, waarbij later een, iemand van FC Twente zei, ja, je had het kunnen weten. Ja. Want Ko Adriaanse, waar die ook werkt, hij vertrekt altijd via de achterdeur. Ja. En toen dacht ik, ja, daar heb jij een punt. Ja, Vriend. en dat was ook scherp. Um, bleven over de spelers, want daar konden jullie van de pers wel mee spreken. We gaan luisteren naar Wout Brama, Luc de Jong en als eerste aanvoerder Peter Wistgeroff. Ja, er is natuurlijk veel geschreven. Nou, tussen spelersgroep, ik denk niet, uh, er is heel veel geschreven. En, uh, en daardoor is het ook een uh, verhaal natuurlijk uh, in weer te gaan leiden, wat al een aantal weken duurt. Ja, dat het uh, niet helemaal uh, goed zat, dan, uh, dat lijkt me duidelijk. Anders dan, uh, gebeuren dit soort dingen niet. Het waren gewoon allemaal kleine dingetjes. En, uh, maar niet, uh, niet alleen met de Spelersgroep, want we hebben ook uh, momenten heel goed samengewerkt. Maar er zijn ook, ook meerdere dingen geweest waardoor het, uh, wat de voorzitter net heeft gezegd, waardoor ik uh, ja, eigenlijk geen, uh, geen houvast meer had. En, en daardoor heeft de club besloten om, uh, om niet door te gaan. Mag u eens een paar voorbeelden noemen? Ja, een paar voorbeelden. Dat, dat, is, dat is heel lastig. Er zijn natuurlijk ook dingen die intern die, die de Spelersgroep helemaal niet weet uh, wat er gebeurd is. Dus sommige dingen weet ik niet, sommige dingen, een tactische dingen hebben, we ja, hebben we wel eens over gesproken met de trainer. Waar we het niet helemaal mee eens waren. Nou ja, er zijn wel wat dingen die er die hebben gespeeld. Maar ja, ik vind het niet netjes om dat nu al te, te zeggen. Ik denk dat we eerst naar binnen moeten gaan en de clubleiding zal wat zeggen denk ik straks. En hoe de situatie is en dan weten we ook meer. Dan één vraagje wel over de toekomst. Stel nou dat McLaren komt. Is slim om terug te vallen op een coach die zoveel succes heeft gehad?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 Uh, mag ik persoonlijk zeggen dat ik daar niets van begrijp. Maar dat even uh, terzijde, want Evin Koeman heeft volgens mij niet de potentie om daar te werken. Heeft dat in ieder geval niet laten zien. Kijk nee. naar Utrecht, waar het te druk was op het trainingscomplex. Uh, nog een andere Nederlandse trainer werd over gesproken. Nou ja, wie dat is, dat uh, mag iedereen zelf invullen, want dat is nog niet helemaal duidelijk geworden. Uh, en Steve McLaren, het lijkt erop alsof het een afleidingsmanoeuvre is. Um, of uh, ja, we, we praten ook nog met andere mensen. En als het dan maar dat, goed het komt, dus worden, ja. dat het McLaren dus gaat worden. Dat het McLaren gaat worden lijkt wel duidelijk. De er wordt gesproken, moeten nog wel details worden ingevuld. En dan zal je volgende vraag misschien zijn: uh, is dat verstandig? Want hij heeft er al gewerkt, joh. Nou. Ik heb geen flauw idee. Ik, bedoel, ik vertel vandaag wat ik heb meegemaakt, wat ik heb gezien. En dat kan goed gaan, dat kan fout gaan. Uh, daar zijn geen draaiboeken voor, er zijn geen garanties voor. Iedereen was dik tevreden over hem. Hij was een vrolijke man, kwam daar binnen. Hij heeft zichzelf misschien wat uh, vergist... door te denken dat het op was bij FC Twente op dat moment. Hij dacht, ik haal de landstitel, hier is de koek op. Vervolgens bleek dat FC Twente een jaar later... tot uh, nou ja, de laatste minuut van de competitie bij Ajax uit... weer om de titel speelde. Maar joh, of dat verstandig is... Uh, de voorzitter van Twente zei daar wel iets over. Joop Munsterman over de angst die dan bestaat... om zo'n succestrainer terug te halen. Ja, maar natuurlijk... Ik bedoel, uh, altijd angst bij, uh, bij, bij benoemingen. Gaat dit wel goed? Of, uh, of zou dit fout gaan? Nou is angst een slechte raadgever, dus ik wil het ook niet zo sterk stellen... zoals jij dat zegt, maar uh, uh, niemand kan ooit zeker zijn van zijn zaak. Staat hij op nummer één? Dat zou ik zo niet kunnen zeggen op dit moment. Nou, misschien horen we er later in de week dan meer over... En co Adriaanse dan tot slot. Die werd al eens in verband gebracht met FC Utrecht. En dat was de reden dat jij ook bij Utrecht bent geweest. Vertel. Ja. Nou ja, goed. Uh, het is geen geheim. Dat uh, dat is heel duidelijk. Dat Frans van Seumeren, Omer Frans, uh, zeggen ze in Utrecht. Dat hij in het verleden al naar Salzburg is geweest. Bijvoorbeeld om eens met hem te praten. Uh, co Adriaanse is, is de lievelingstrainer van uh, Frans van Seumeren. Daar draait hij ook niet omheen. Daar is hij heel duidelijk over. Wilde hem zelfs ooit nog lokken met een zomerhuisje of een huis. <lacht> ik weet het niet. Aan de Loosdrechtse plassen. Kortom, allemaal mooie dingen voor Ko in het Verschiet, ik denk dat Ko Liever de cash wilde in plaats van het huisje, want hij is niet gekomen. Maar goed, die naam wordt wel altijd uh, genoemd bij Utrecht. En ja, hij was ooit de eerste aankoop van FC Utrecht bij de samenvoering van Velox en Elinkwijk in Utrecht. Volewijkers en Amsterdammer in Utrecht. Ja, hij heeft het zelf dit jaar nog gezegd bij de wedstrijd van uh, FC Utrecht thuis tegen FC Twente, dat hij het toch wel een hele mooie club vond. Nou, maar dat mag uh, toch? Ja, dat mag. Maar ik denk, als je al uh, zo lang uh, verliefd op elkaar bent... Ja, wat zou er dan mooier zijn als we het dan toch hebben over dit soort dingen... dan om dan uiteindelijk nog een keer bij elkaar, laat ik het netjes zeggen... En in dus, de armen te vallen. En dus stelde jij de vraag aan de club-eigenaar van Utrecht, Van Zömeren... hoe hij denkt over Ko Adriaanse. Nou, het is zo dat ik uh, Ko natuurlijk uh, een aantal keren gesproken heb. Dat ik uh, gecharmeerd ben van zijn, uh, van zijn persoonlijkheid. Ehm... Uh, ik vind, het, uh, ik vind het ook, denk ik, uh, gezien de, zijn verleden een, uh, denk ik, toch een uitstekende trainer. Uh, maar op dit moment is dat uh, bij Utrecht niet in vragen. Nou is steeds gezegd, uh, Jan Wouters maakt in ieder geval het seizoen af. Dan zien we wel verder, is dat succesvol, is dat niet succesvol? Botent dat binnen de club zo met iedereen? Um, even een paar maandjes uitrusten voor Adriaans en dan misschien van de zomer... Uh, gaat u weer met hem praten? Nou, vooralsnog uh, ben ik dat niet van plan op dit moment. Maar ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat de verleiding straks niet erg groot wordt bij u. Nee, dat. Uh, nee, het is. Uh, wat ik al zei, op dit moment is dat geen optie. Voorlopig dus nog ontkenning bij club-eigenaar Frans van Seumeren van FC Utrecht. Dag je dankjewel. Dit alles wordt zeer waarschijnlijk vervolgd. Feel-like dancing van de Scissors Sisters. We blikken deze week uitgebreid vooruit op de evenementen van de komende sportzomer. En vanavond aandacht voor het Europees kampioenschap voetbal. Op 8 juni, dat is over dik vijf maanden, gaat het toernooi in Polen en Oekraïne al van start. Voor het Nederlands elftal wordt het overleven van de poolfase een loodzware opgave op dat EK. Oranje is, dat weet u vast, gekoppeld aan Duitsland, Portugal en Denemarken. De bondscoach Pet van Marwijk kijkt met veel vertrouwen vooruit naar die wedstrijden.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 1 juli. Nou, zien we elkaar dan. <laughs> dat zei Bas Tiggeler tegen de bondscoach Bert van Marwijk. Ik praat verder over het Nederlands elftal en de kansen van Oranje... komende zomer met Jan van Halst, voetbalanalyticus van de NOS. Jan, goedenavond. Goedenavond. Thema even een moeilijke vraag erin gooien. We horen ze praten over Dark Horse in de selectie. Wie zou dat nou kunnen zijn bijvoorbeeld? Wie is nou leuk om mee te nemen en een verrassing? Nou ja, kijk, als je kijkt naar de huidige selectie en uh, de discussie die nou een beetje gaande is... ...dat er wat spelers uh, min of meer op hun retour zouden zijn, hè, Kuit, maar met name van Bommel... ...dan, uh, ja, dan ga je toch een beetje op, op het middenveld kijken. En dan, er schiet me één naam te binnen die, uh, die wellicht een grote verrassing zou kunnen zijn... ...die ook al een transfer heeft gemaakt naar Feyenoord. Dat is goed voor me. van ODSC. Voor me heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Natuurlijk weet ik wel, hè, hij heeft altijd op, uh, in de middenmoot gespeeld in de Eredivisie... Maar... Ik ben heel nieuwsgierig naar zijn capaciteit als hij bij een, een hogere acterende ploeg uh, gaat spelen. En dat is typisch ook zo'n speler die beter wordt als hij met betere spelers om zich heen uh, speelt. Denk je dat die überhaupt in beeld is bij de bondscoach? Ik denk het wel. Ik ja? denk het wel. Dat is de ja. typische speler waar volgens mij de bondscoach een de hele technische stap wel van houdt. Uh, is, speelt vrij anoniem voor de buitenwereld, maar heel functioneel voor rode Hij houdt. Eigenlijk in zijn eentje rode een beetje bij elkaar. Is dat wat jij ook bedoelt met doorselecteren? Daar heb je het wel eens vaker over. Ja, exact. Wijk is een uh, hele jonge speler en uh, verkoont, vertoont ook alle kenmerken van uh, hoe, hoe zeg maar Van Bommel vroeger speelde. Toen was hij ook uh, met name bij PSV vanuit uh, de rechter middenveldpositie heel veel bijsluiten bij, uh, bij de 16 meter van de tegenstander. Nou, dus eigenlijk de laatste jaren uh, ja, heeft hij die opdracht niet meer of mag hij dat niet meer of wil hij dat niet meer. En uh, functioneert die uh, ondanks dat toch wel goed op het middenveld. Maar die toegevoegde mm. waarde die heeft, die heeft voor me nog steeds. En ik denk dat uh, voor mij dat ik dat wel gesmeerd van is. Is uh, de grootste valkuil, valkuil voor dit oranje uh, misschien ook wat je net al aanhaalde dat dit team misschien te oud wordt? Nou, te oud. Uh, ik denk dat de grootste valkuil is dat er gewoon heel weinig uh, uh, kan gebeuren, mag gebeuren. En dat ze dan uh, ja, behoorlijk eentje ver wegzakken? wel. Dat hebben die laatste wedstrijden ook wel... Uh, Bewezen. Ja. Ja, of er de, of de stond niet zoveel meer op het spel, zoals tegen Zweden, of uh, wat blessures tegen Duitsland. Ja, dan, dan is het verval helaas wel, wel groot. En, uh, dat is ook eigenlijk wel goed om te constateren, uh, niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor de spelers zelf. Dat ze weten, en van Marwijk zei het net, uh, net ook al, er, er mag gewoon niet zoveel gebeuren, want anders vallen we ver terug. Ja, maar is er nou de laatste wedstrijd wel echt iets veranderd? Want wij zijn natuurlijk met z'n allen dan wel heel erg geneigd om dan een beetje met de wind mee te waaien. Het gaat dan twee, drie wedstrijden niet zo goed. Dat wil zeggen, de resultaten zijn niet zo goed... en of het spel is niet zo goed. Is, het, is Oranje echt minder geworden de laatste maanden? Nou, als je, als je het gelijk met de laatste drie wedstrijden, ja. Maar dat, dat heeft ook wel zijn oorzaken. De, de laatste wedstrijd in de pool stond niet zoveel mogelijk... op het spel voordat zelf wel. Ondanks dat ze trouwens goed speelden, hoor. Dat vergeet iedereen, maar kijk je kijkt ja. puur naar het resultaat. En ja, tegen, tegen Duitsland, wat ik al zei, wat blessures. Dus, uh, en gelukkig maar, zeg ik erbij, gelukkig maar dat dit gebeurd is. Want uh, als we in één grote polonaise naar Oost-Europa waren getraan, ja, ja, precies, dan, uh, dan hou ik me hard vast. Gezien uh, de historie van mijzelf. Ja, en dus zijn we eigenlijk, dan de termen op een hele andere manier, een beetje een dark horse toch, het komende EK? Ja, geworden, ja. Ja, inderdaad. Van, uh, van grote favoriet tot, tot toch wel uh, outsiders. En volgens mij... Uh, ligt ons dat ook beter. Zo, zo zijn we ook eigenlijk naar Zuid-Afrika gegaan en uh, ja, verras uh, het Nederlands van vrienden-vijand, bijna nog een wereldtitel uh, tot gevolg hebben. Dus uh, ik, ik denk dat dat, uh, dat ons wat beter ligt. Ja. En jij vult als favoriete in wie iedereen ook invult: Duitsland, Spanje. Ja, ja, ja, waarbij ik uh, uh, meer en meer Duitsland toch heb. Die, daar, daar is nog zoveel honger. En uh, Spanje heeft het manco dat ze niet alleen maar Barcelona spelers op kunnen stellen. Dus uh, en die hebben al zoveel gewonnen. Vroeg of laat uh, blijkt ook dat zij mensen zijn. En dat ze dat het net even een paar procent minder scherp zal zijn. En, en Duitsland is zo hongerig dat, uh, ja, dat spat er aan alle kanten vanaf. Ja, dus het doemt het prachtige scenario op dat we Duitsland dan weer tegenkomen in de finale. Ja, ja, je bent echt een supporter al. Hè? <laughs> nou, ik stel een vraag. Ja, nou ja, dat zou, dat zou kunnen. Ik, ik ben bang van niet uh, dat we de finale net niet halen. Maar ik hoop natuurlijk ook. Ik ben ook een beetje supporter. Ja. Jan, dankjewel wat betreft dit onderwerp. Maar ik kan er natuurlijk niet onderuit om je nog even het nieuws van de dag onder de neus te schuiven. co Adriaans, die werd aangenomen bij FC Twente toen jij daar ook nog werkte. Hoe reageer jij op dit nieuws? Ben je verrast? Uh, ja en nee, wel door het uh, hele vroege tijdstip natuurlijk. Het is niet des om, uh, om na zes maanden afscheid te nemen van een, uh, een trainer, uh, en, uh, waar men ook uh, hoge verwachtingen van had, maar uh, nee, ik ben niet verrast, gezien alle berichten de laatste weken, die toch wel heel erg heftig waren en uh, ja, we weten allemaal hoe het werkt in het voetbal Dan er zal ongeduiveld wat van waar zijn en uh, wat ik vandaag ook begrepen waren de werkverhoudingen niet meer die om door te gaan. Ja, dan moet je, moet je afscheid nemen. Heb jij daar al iets van gemerkt in die, ik geloof dat het een dikke maand was... Hè, dat jij daar ook nog zat in dat Adriaanse daar was? B was dat vanaf het begin af aan niet echt een lekkere samenwerking? Nee, nee, dat merk je dan. Kijk, dan ben je nog in de voorbereiding bezig. En, uh, en het rare is ook, kijk, de resultaten waren heel goed. Het is echt, het is echt iets van de laatste weken dat die berichten naar buiten sijpelden. Uh, en ondanks uh, dat, die berichten, ik bedoel, de resultaten zijn gewoon uh, prima. Ja, ja, maar ja, ja, in dat opzicht echt... is er niks veranderd, zou je denken, zolang de resultaten goed zijn, toch? Nee, nee, inderdaad. Dus uh, wat dat betreft uh, een dubbel uh, uh, ja dat het verrast hè. Want uh, daar kan je de resultaten ook nog bij optellen. Ja, die zijn gewoon uh, redelijk goed. Ja. Hoewel er wel verwacht wordt dat uh, accidenten dat tot de laatste dag mee uh, mede dontwampenschap en dat mag ook wel verwacht worden. Ja, oké. Okay. Jan, dankjewel. En uh, Graag gedaan. we zien en horen je terug. We gaan verder over uh, waar het over ging: het EK voetbal van komende zomer. Dat EK werd uh, vijf jaar geleden al toegewezen aan Polen en Oekraïne. UEFA voorzitter Michel Platini maakte de uitslag van de stemming toen zo bekend. L'organisation de l'Euro de l'UEFA euro, euro 2012 est attribuée à aan... Pologne-Ukraine. En zoals dat dan gaat wordt zo'n uitverkiezing dan luidkeels gevierd... door de delegatie die wint op Polen en Oekraïne. Italië en de combinatie Kroatië-Hongarije waren de verliezers. Jaren later komt het toernooi al aardig dichtbij. Het is nog een maand of vijf. Harry Been volgt de organisatie van Dichtbij. We kennen hem als een van de toernooidirecteuren van Euro 2000... in Nederland en België. Hij zit nu in de UEFA-stuurgroep van het EK 2012. Meneer Been, goedenavond. Goedenavond. Uh, als we teruggaan naar die uitverkiezingen van Polen en Oekraïne vijf jaar geleden, dus alweer. Was u toen verbaasd? Ja, ik weet het al goed. 18 april 2007 in Cardiff, in Wales. En uh, ja, ik was wel verbaasd. Met name ook door de, uh, door de stemverhouding. Want uh, uiteindelijk kreeg Italië vier stemmingen, als ik me dat goed herinner. En, uh, en Polen-Oekraïne iets van elf. En uh, Hongarije-Kroatië nul. Toen het heel pijnlijk gebeuren was. Maar we hadden het allemaal niet verwacht dat het zo die hoek op zou gaan. Maar wel omdat men eigenlijk wel wilde... Wat ze ook een beetje gedaan met de WK, met de FIFA. Men wilde al naar andere landen toe. Men wil zo'n toernooi wel een beetje gebruiken om uh, uh, landen te stimuleren... die, nou, laten we het zo zeggen, die nog wel een achterstand hebben. Die inhaalen. dat nodig hebben. Ja, die dat nodig hebben. Ja. Dacht u op hetzelfde moment ook, oh jee, dat komt nooit goed? Nee, dat dachten we niet. Want, eh... Uh, we hebben, ik heb zelf in die commissie gezegd die dat beoordeeld heeft. En we hebben Polen eh, en Oekraïne weliswaar niet een hoog cijfer gegeven... maar wel boven de zes. En boven Tee. de zes betekent dat ze dat zouden kunnen organiseren. Ja, maar is dat genoeg? Want We hebben het wel over een van de grootste evenementen ter wereld. Net boven de zes, nou... Ja, maar het moet kunnen. Kijk, als je, als je alleen de, de landen die een acht of negen halen... wilt laten organiseren, dan kom je alleen in West-Europa uit. Dan gaat er ook een keer naar, naar ons... Of naar Duitsland, of naar Engeland, zou of naar Het zou niet verkeerd Frankrijk. zijn. Ja. Nou, ja. Ja, en, dat, en dat willen we ook niet. En dat willen we in Europa ook niet. En we hebben 52 landen in Europa. Ja. En de rest moet ook een keer aan de beurt komen. En, uh, ja, dus dan moet je een keer dit soort risico's durven nemen. Als je tenminste met, met voetbal ook nog een beetje ja, iets van ontwikkeling wilt stimuleren. Ja, nou het feit is dat we het ermee moeten doen. U heeft zich in de afgelopen jaren wel druk gemaakt over de stadionbouw. Hè? Is dat uiteindelijk nou allemaal goed aan het komen? Ja, dat was wel ingewikkeld hoor, in, de, in Polen en Oekraïne. Uh, het leek het ergste te zijn in Oekraïne. Uh, daar hebben ze met name een regeringswisseling gehad. En ook niet zomaar een regeringswisseling, maar echt een krachtige. Die de zaak flink vertraagd heeft daar. Ze hadden, dat, dat hoofdstadion in Kiev, dat uh, duurde het langste. Dat heeft eigenlijk, dus dat is allemaal kort klaar. Dat is een heel belangrijk stadion natuurlijk, dat is het stadion van de finale. Ja. De andere stadions gingen redelijk goed. Alleen, uh, we zouden oorspronkelijk spelen in Jakob Petrovsk. En euh, nou, dat ging echt niet goed. Kon iemand uitspreken, ja. die stad? Ja, nee. nou, herhaal het maar eens. <laughs> maar dat ging ook met name in de, in de luchthavenontwikkeling, want dat is toch ook wel een belangrijk punt. Je moet er natuurlijk wel fatsoenlijk met een vliegtuig kunnen komen. Met dus een heleboel van die plaatsen is dat toch een zorgpunt. Dus we hebben een minimum eisen gesteld aan een aantal terminals en, en, en plaatsen: en ruimte voor vliegtuigen om te kunnen stallen, want die moeten waarschijnlijk met charters naartoe. Nou, dat lukte niet in die Petrovsk. En Toen zijn ze naar Garkiv gegaan. En in feite hadden we anders daar gespeeld. En we spelen nu naar Garkiv. En uh, ja, het is, het, is, het is, laten we zeggen, niet het niveau wat, wat wij gewend zijn. Maar de stadions zijn goed. Die zijn prima zelfs. Zijn ook groot. Gemiddeld zo tussen de 45.000 en 50.000. Maar wat is dan, dan niet gaan. het niveau dat wij gewend zijn? Wat, wat gaan we dan missen? Oh, je mist... Uh, in eerste plaats is ver weg voor ons. Dat, ja. dat, en, en dat betekent niet alleen... Echt ver weg in kilometers, maar ook het is niet makkelijk bereikbaar. Je kunt er niet zomaar even met de trein of met de auto naartoe. Het is als Donetsk, is van Gdansk in Polen al 900 kilometer weg. Nou, dat is een paar duizend kilometer hier vandaan. En dan zijn de wegen ook nog slecht. Daar hadden we gehoord dat die zou verbeterd zou worden. Met name de weg tussen Berlijn en Warschau, die was cruciaal. Die is voor een belangrijk deel ook wel verbeterd, maar niet voldoende. Dus mensen kunnen er eigenlijk alleen maar komen... De trein is ook niet goed met het vliegtuig. En uh, ja, dat hadden we toch gehoopt dat het wat beter zou zijn. Maar het is niet zo anders. Ja. Mensen moeten, moeten het ermee doen. Jongen. Maar ja, de stadions zullen uiteindelijk vollopen, toch? Ja, die zullen ook die zullen ook vol lopen. De, de prijzen van de kijkers zijn ook worden aangepast voor de mensen. Tenminste, in de porno-kline. Vanaf de 30 euro kun je naartoe. Maar de stadions lopen wel vol. Maar het is het leukste altijd als je toch veel mensen hebt van de deelnemende teams. Ja, en een ander punt. En dat was eigenlijk bij het vorige WK niet anders. De veiligheid. Hoe zit het daarmee? Dat, dat zal in die landen wel goed komen, zei je dat je met veiligheid heb je ook nog iets van, dat is een mengeling tussen de goed bij zijn als veiligheidsorganisatie en ook iets van gastvrijheid, iets van uh, hospitality, iets, uh, dus een, een ander soort houding hebben. Hè? Dus dat je, de, de opvatting is nog altijd, ik ben daar het zeer mee eens, dat de beste manier om een veilige, veilige, veilige wedstrijd te organiseren is zorgen dat de mensen gastvrij ontvangen worden. Ja. Nou, dat zal daar ook wel, dat zullen ze proberen. Maar een heel simpel iets is dat de taal is een probleem. Er zijn heel weinig agenten en stewards die, die iets anders spreken dan Oekraïns of Pools. Ja. In Polen is dat nog iets beter. Nou, ze traden wel altijd dat uh, hoeveel problemen er ook zijn, het komt eigenlijk altijd door weer goed, hè? Ja, kijk nou eens hoe we naar tegen Zuid-Afrika aankijken. Daar waren we eigenlijk nog veel pessimistischer over. Twee, drie jaar geleden. Het komt goed, mensen zetten zich ze ook in. Ik die ik komen al wat later voor elkaar dan bij ons, maar het komt goed. En ik denk ook dat, dat er ontzettend veel plezier aan zal beleven dat het goed toernooi zal zijn. Het weer is er goed. Vergeet dat ook niet, het is een landklimaat in die beide landen. Dus het weer is er goed. Ja, het, het wordt een goed toernooi. Ja, tot slot meneer Been. U heeft zelf een groot toernooi georganiseerd. Wat is nou het grootste gevaar voor een toernooidirecteur? Dat er een grote onverwachte gebeurtenis plaatsvindt. Dat uh, um, ...in onze situatie iets gebeurt met het Koninklijk Huis, in hun situatie met een van hun presidenten... ...dat je, uh, je moet toch altijd rekening houden, dat mensen, er zijn veel mensen bij elkaar, dus de hele wereld kijkt ernaar... ...dus dan heb je altijd te maken met, met, uh, met terroristische achtergedreigingen. Nou, dat soort dingen moet je goed analyseren en nou, dat doet men ook goed hoor, en daar worden goede maatregelen voor genomen. Maar dat zijn de grootste risico's, onverwachte... Grote gebeuren, Laten we hopen dat, zoals we al zeiden... het ook in dit geval altijd allemaal weer goed komt. Het is nog vijf maanden weg, meneer Harribeen... maar alvast heel veel plezier op het EK. Dank u. Nederlands helftal speelt zijn groepswedstrijden in Oekraïne... maar de ploeg zal zich uh, voorbereiden op die wedstrijden in Polen... in Krakau om precies te zijn. Aan de verblijfplaats is een lange zoektocht vooraf gegaan. De teammanager van Oranje, Hans Joritsma... is er al jaren mee bezig zelfs. Hij legt uit waarom de Poolse stad gekozen is.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 Ik weet dat in Zuid-Afrika de bondscoach zei... dankzij Hans Jorisma hebben wij nu het beste veld... om op te trainen van alle ploegen die hier zijn. Um...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 Ik ben met Van Marwijk wel bezig om ons intussen ook op Brazilië te oriënteren. Ja. Nou, wij bereiden ons voorlopig nog voor op het EK van komende zomer. Hans-Joritsma was dat, in gesprek met Bas, Bas Ticheler. En naast alle spelers van Oranje... zal er nog een Nederlander binnen de lijnen lopen op het Europees Kampioenschap. Scheidsrechter Björn Kuipers. Hij is uitgekozen om ek wedstrijden te fluiten. Jaap Uilenberg is een van de leden van de scheidsrechterscommissie van de UEFA. Meneer Uilenberg, goedenavond. Goedenavond. Wat voor rol heeft u gespeeld eigenlijk in zijn aanstelling? Nou, die rol die was eigenlijk heel beperkt, want er was eigenlijk helemaal geen discussie over de uh, uitverkiezing van Björn Kuipers. Björn heeft een uitstekend seizoen uh, binnen de UEFA gedraaid. En uh, wat dat betreft was er geen enkele discussie over de persoon Björn Kuipers. En hoe gaat het dan op zo'n manier als... Uh, komen dan überhaupt nationaliteiten ter sprake? Is het dan zo dat u zegt, nou, ik wil toch wel minstens één Nederlander? Of gaat u dan voor twee? Of werkt dat helemaal niet zo? Nou, wat we hebben gedaan, dat was al in, uh, in juni van, uh, van het vorig jaar 2011 hebben we een zogenaamde shortlist gemaakt. Een, een lijst van 18 uh, scheidsrechters uit de elitegroep van, uh, van de UEFA. Uh, en die 18 die hebben we gevolgd in de, in de periode uh, augustus uh, tot, uh, tot medio december. En bij die 18 ja. zat al één Nederlander? Of en waren er, er toen, er toen er nog één meer? Er één Nederlander bij en dat ja. was dus uh, Björn Körbens. Van een aantal landen waren er twee. Maar uh, vanaf het begin was al duidelijk dat er uiteindelijk maar één per land uh, zou worden uitverkozen. Oké, okay, dus ja, nou, dan ga je voor één per land. En Hoe belangrijk is het eigenlijk dan voor Nederlandse arbitrage... dat er ook een Nederlander op het EK is? Ah, dat, is een, uh, dat is een must, zeggen wij altijd. Want uh, nogmaals, Nederland behoort tot de toplanden in Europa. Uh, dat, gebeurt ook, dat is ook een geval op, uh, uh, uh, op het gebied van de arbitrage. En als je kijkt naar de afgelopen 25 jaar... is er maar één Europees kampioenschap geweest in 2004... Waar geen Nederlandse scheidsrechter bij geweest is. Dus er moet gewoon een Nederlandse scheidsrechter bij zijn. Hoeveel wedstrijden gaat hij daar nu uiteindelijk fluiten? Nou, wat, die, wat, wat alle twaalf Er zijn twaalf scheidsrechter uitgekozen. Die krijgen minimaal twee poolwedstrijden. Uh, en dan wordt gekeken, ja, nogmaals, wat voor landen zijn er overgebleven? Maar ook, en dat uh, voornamelijk, uh, hoe waren de prestaties in die eerste twee wedstrijden? Dus het is uh, best mogelijk dat je een derde, vierde, misschien wel een vijfde wedstrijd krijgt. Ja, en dus als uh, veel andere scheidsrechters dus het verknallen en het Nederlands elftal wordt uitgeschakeld, dan is Björn Kuipers alvast blij, want dan heeft hij een grote kans dat hij door mag. Ja, maar... Uiteindelijk komt het maar op één ding aan en dat is, dat is je eigen prestatie. En als Björn daar een goede prestatie neerzet en gewoon voortzet wat hij, uh, dit, wat, wat, uh, wat hij het afgelopen jaar heeft ingezet, dan uh, ben ik er niet bang voor, dan gaat hij een heel goed toernooi draaien. Wordt hij nog speciaal voorbereid ook op dat EK? Ja, dat zal gebeuren binnen de KNVB. Dick van Echtmond is uh, coördinator van de scheidsrechters uh, betaald voetbal. Die zal ongetwijfeld een goed uh, programma uh, draaien uh, uh, nationaal. Internationaal binnen, uh, binnen de UEFA zijn er twee... Voorbereidingsbijeenkomsten. De eerste is het van 30 januari tot 2 februari in Antalya in Turkije. Daar worden eigenlijk alle elite en eerste groep scheidsrechters voorbereid op de tweede helft van dit seizoen. En dan specifiek de Euro-scheidsrechters. En dat is niet alleen Björn Kuipers, maar dat, is ook, dat zijn ook zijn twee assistenten en de tweede, vijfde en zesde officials die voor het eerst op het euro actief zullen zijn, die zullen van 29 april tot 3 mei in Warschau... een zorgende workshop uh, ondergaan. En wat krijgen ze daar dan bijvoorbeeld te horen? Wat dan nou, anders uh, is dan wat uh, ze uh, al weten? Daar wordt, er wordt in eerste instantie getest hoe ook de uh, fitheid van de, uh, van de heren is. En, daarna worden, uh, en uh, daarnaast wordt aangegeven op welke wijze de commissie denkt... Dat er gevloten wordt te worden. Uh, daar, daar zal niet veel verandering in zitten ten opzichte van wat dit moment gebeurt binnen de Champions League en binnen de Europa League. Want zoals ik net al zei, ook uh, de Euro gaat werken met een vijfde en zesde official. Dat is voor de eerste keer überhaupt bij landenwedstrijden dat dat uh, gebeurt. Uh, verder moet je afwachten wat er, in, uh, wat er in maart gebeurt op de vergadering van de International Board van de FIFA. Of daar mogelijkerwijs nog spelregelwijzigingen uh, komen die. Als, als dat een wens is van het International Board al op de euro zouden kunnen worden toegepast. Ik maar, verwacht daar persoonlijk niet al te veel van. Maar dat is ook de reden dat we pas eind, uh, uh, eind april bij elkaar komen... om de laatste uh, informatie te geven aan de scheidsrechters. Ja, maar krijgen ze bijvoorbeeld daar ook dan les in... hoe om te gaan met extra druk? De wedstrijden worden daar groter ja, en groter. dit zijn allemaal scheidsrechters die ervaren zijn in de, uh, in de UEFA Champions League en in de Europa League. Die vele internationale wedstrijden hebben gefloten. Die weten wat het is, wat, uh, wat, wat is omgaan met druk. En uh, wat dat betreft zal er niet specifiek daarop worden getraind. Nee, oké. Okay. Jaap Uudenberg van de scheidsrechterscommissie van de UEFA. Dank u wel. Graag gedaan. Daarmee sluiten we dat voetbalblok rondom het ek af. Maar het zal u niet verbazen, de komende maanden zullen we het er nog heel vaak over hebben. We gaan via Kenny van Hummel naar een ander groot evenement van dit jaar. Kenny van Hummel begint deze week aan een nieuw hoofdstuk van zijn carrière. Hij vertrok bij Skill en rijdt nu voor vakantsolei. En sprinter van Hummel is een ander soort renner geworden. Vandaag werd hij samen met zijn nieuwe ploeggenoten voorgesteld aan het publiek. Dames en heren, stilte.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 ik ja, wil specialiseren op één koers. En, uh, ik heb natuurlijk ook een, uh, ja, een zwak voor de koers, hier, zoals de Amstel Gold Race en uh, de 2 Waalse koers. En, uh, ja, in de toekomst ga ik die zeker niet uh, opzij zetten om uh, alleen voor de tour te gaan. Dat zei Kenny van Hummel tegen Steven Dalebout. Dan terug naar voetbal. Liverpool zal niet in beroep gaan tegen de straf... die de Engelse Voetbalbond heeft opgelegd aan Luis Suarez. Hij werd voor acht wedstrijden geschorst... naar aanleiding van zijn racistische uitlatingen... tegenover Patrice Evra van Manchester United. Ook kreeg hij een boete opgelegd van 50.000 euro. Liverpool kwam tot dit besluit na bestudering van het uitvoerige rapport... dat de Voetbalbond afgelopen zaterdag naar buiten bracht. Er is ook gevoetbald vanavond gewoon in Engeland Liverpool. De kwam zelf in actie. Het verloor van koploper Manchester City met 3-0. Wigan Athletic tegen Sunderland eindigde in 1-4... en Tottenham Hotspur tegen West Bromwich Albion werd 1-0. betekent voor de stand in Engeland... dat Manchester City drie punten afstand neemt... van het andere Manchester, United dus. Maar dat heeft nog wel een wedstrijd te goed. 48 punten nu uit 20 gespeeld voor City... en 45 uit 19 voor United. Tottenham Hotspur staat zes punten achter koploper City... met ook nog een wedstrijd te goed. Chelsea de nummer 4 inmiddels 11 punten achter op Manchester City en heeft net als City 20 wedstrijden gespeeld. In Spanje wordt op dit moment gevoetbald in de achtste finales... van de Beker, van de Copa del Rey, met een verrassende tussenstand... in Bernabeu, in, um, nee, in, um, in Madrid moet ik zeggen, bij Real Madrid. Daar staat Madrid tegen Malaga 0-2. De ploeg van Matthijssen en Van Nistelrooy staat dus voor... en het is daar tijdens die wedstrijd nu rust. En dan nog tot besluit van deze uitzending een schaatsbericht. Titelverdediger Ivan Skoberev zal komend weekend niet van start gaan bij de Europese kampioenschappen allround. Hij is geblesseerd en richt zich op het WK in Moskou. Graag tot morgen. Straks het oog met Wieke van der Wij. Nachtvluchten. Een boeiend en verrijkend programma. Soms is het beter om invloed te hebben dan macht. Elke vrijdagnacht van 2 tot 7. Ik zie graag iets wat mooi is. Pittige gesprekken. Ik vind vrouwen zo interessant, maar ik begrijp B er geen bal van. Bijzonder amusement. Wat heeft u zachte de Dei? En een vleugje actualiteit. Er is in onze maatschappij überhaupt een vermindering van autoriteit. Deze week in Nachtvluchten Winterkost. Schrijver en man bij het hondmaker, Barry Holtzlag. Nachtvluchten, vrijdagnacht van 2 tot 7. Radio.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 Bespaar ook op uw accountantskosten bij Rob en Mendine Wielinga, Cubus Alfa aan de Rijn Zuid. Dit is Radio 1.